Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer bekend over het dodelijke carbietongeluk op Oudjaarsdag... Een man van 23 uit Dieze in Brabant kwam toen al om het leven. Nu blijkt dat het vat met carbiet explodeerde voordat hij het wilde aansteken. De man raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. Zo'n 40 mensen hebben het ongeluk zien gebeuren, vertelt deze verslaggever van Omroep Brabant. Burgemeester Wijs kwam gisteravond naar de plek van het ongeluk. Hij laat weten dat hij diep geschokt is. En ook voelde hij enorme verslagenheid, waarbij hoop en vrees elkaar afwisselden. De jongeren die werden opgevangen bij een zorgboerderij hier in de de buurt en de burgemeester spreekt daar zijn enorme dank voor uit. Dennis van der Ree begint het nieuwe jaar als trainer bij FC Groningen. Hij fra volgt Frank Wormoed op, die twee maanden geleden werd ontslagen. FC Groningen was sinds die tijd hard op zoek naar een nieuwe trainer en klopte onder meer aan bij Dick Schreuder van PEC Zwolle en Dick Lekien van FC Emmen. Maar die hadden er geen zin in. En op Schiemen de Koog hebben ze, de af, hebben ze het afgelopen jaar bijna 40 verwilderde katten gevangen. Gechipt en naar het vasteland gebracht. De dieren werden gelokt met vis. We leggen een spoortje van bij voorkeur vis, bijvoorbeeld tonijn, in de vangkooien. Nou, de kat houdt van uh, tonijn, stapt dus de vangkooi in, loopt door, stapt op de trapplaat en dan valt de kastval dicht. Nou, klinkt sneu, maar denk eens aan al die onschuldige konijntjes en vogels. We zijn hier in een natuurgebied, daar zijn we trots op. Daar zijn we blij mee en dan moeten we niet willen dat hier verwilderde katten rondlopen te jagen en die jonge vogels vangen of jonge knijtjes vangen. en Dat moet niet, dat willen we gewoon met elkaar niet. Nou, volgens de stichting die de katten vangt zwerven er nog zo'n twintig beestjes zonder baasje rond op schier. Die gaan ze dit jaar nog proberen te vangen. Het weer, ja bewolkt, af en toe regen, een graad of negen. Morgen is het niet veel anders met één verschil, het begin morgen zonnig. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat Fiede tussen Knoopend Rotterpolderplein en Beverwijk 3 kilometer. De vertraging is zo'n 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Mm.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 30 jaren 80 zo op de Zandvoortse radio. Ja, de Temptations en Treeder Like a Lady. Het is even na drie uur, nogmaals een hele goede middag, welkom terug. Uur twee in Zandvoort op zaterdag. En ik zit net te denken, ja misschien zitten we binnenkort wel in een hele mooie nieuwe studio, uh, Benno. Wij in een je nieuwe weet, studio. Je, je weet het maar nooit. Wat, wat? Als ik vanavond de Staatsloterij heb uh, <laughs> Ja, 30, uh, 30 miljoen. Dan wil ik, wil ik wel denken over een nieuwe studio, hoor. Aardig, dan, ben die... ik, dan ben ik wel zo. Ja, Oké. Okay, uh, <laughs> de gouden gozer ben je toch, hè? Ja, ja de gouden gozer. Uh, gozer. Zeker toch? weten. Niet te geloven. We krijgen een studio van uh, Robbie Harms. Nou, steden. aardig, toch? <laughs> ja, ja, fantastisch. Bij deze zeg ik het uh, meteen toe. Mocht oh, nou, het uh, bestuur ook luisteren. Ja, ja, ja. Nou, dan hoop ik dat uh, jij de 30 miljoen uh, wint, uh, Zeker. Nou, dank je wel. Dank je wel. <laughs> collega, Ja, ik, ja. ja. ook oh, collega. Wat, wat gaan we in dit uur doen? Uh, ja, we gaan vooral ons bezig. Te houden met de evenementen en uh, we hebben geloof ik nog een uh, interview klaarstaan van vanochtend wat uh, de burgemeester was vanochtend in de studio en die was medepresentator uh, uh, ja, met uh, Ben Zonneveld en uh, de burgemeester heeft de uh, nodige mensen geïnterviewd. Hij zit vandaag uh, vanmiddag trouwens met uh, Haarlem 105 samen met uh, collega burgemeester Roest van Bloemendaal. Dat, is de, dat lijkt me toch ook wel leuk. Twee burgemeesters in je radioprogramma. Ja, en burgemeester uh, Roest heeft nog verhaal over uh, spookwoningen. Ja, spookwoning. Nou, zullen we dat straks even doen? Doe straks. En, ja. uh, nou, dan, verder heb ik uh, naast uh, de. Uh, oh ja, dat wilde ik zeggen. Ik, ik dwaal weer helemaal af. Dat heb je op zo'n laatste dag van het jaar. Een uh, beetje dwalerig. Dus uh, David Molenburg die praat met. Uh, hoe heet hij ook alweer van de uh, Jurre Kunning. Ja, die gaat, die, daar gaat hij mee praten. En uh, dat heeft hij vanochtend al gedaan. Maar hij doet het een keer over. vond hij wel leuk. En um, gelukkig hebben we het opgenomen. En dan hebben we natuurlijk nog wat andere dingen. Zoals um, uh, het IVN heeft binnenkort weer een excursie. Uh, de Classic Concerts. Die hebben het nieuwjaarsconcert uh, klaar. Of het jaarprogramma 2023 klaar. Um, en nog wat natuurlijk, heel veel ander nieuws. Ja, in het de derde uur hebben we nog wel een uh, cliffhanger. We gaan er niks over vertellen, want het is een cliffhanger. Oh. Maar het heeft iets uh, met een uh, raceauto en iets van een spotje en uh, jallammers. Uh, ja, precies. En, en dat gaan we... Um, uh, ja, ik ben benieuwd. We gaan natuurlijk uh, in het uh, laatste uur bellen met Randall Lawson. Um, en die heeft wat gepost op Facebook. En ik ben benieuwd of Randall daar meer van weet. Oké, okay, ik ook. En we gaan een uh, hit draaien uit uh, het afgelopen jaar. Een hele grote, deze van Lizzo. And about that time. Is that bitch a clock? Yeah, it's big 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing Cause I'm about to get into my feelings How you feeling, how you feel right now?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 Dat was ook weer zo'n uh, gouden oude die platina wordt bij eigen lokale radio ZFM. Je hoorde de Bee Gees en uh, Tragedy. Het is, uh, even kijken, zo uh, rond uh, kwart over drie geworden, Benno. En uh, ja, vanmorgen hadden we Goedemorgen Zandvoort. Ja, Goedemorgen Zandvoort. Uh, en uh, we hadden gast, gastpresentator uh, de burgemeester. En, uh, Wat hoor ik nou allemaal? Ja, ik heb geen idee. Oh, wacht even. Dus oh, dat is uh, vuurwerk. Ja, ja. Vuurwerk naast de studio. Nou ja, ik, ja, we hadden het erover dat er weinig afgestoken wordt. Uh, ik denk, uh, iemand uh, trapt de deur in of ja, zo. Ja, nou, ik denk, iemand die wil ook live op de radio, maar dan met de rotjes. Uh, ja, kan ja, ook. Ik zou zeggen, rot op. Ja, ja precies. Uh, David Molenburg was uh, bij ons de gast. En, um, David, hè? David, opa oh, en David, En hij sprak met Jure Keuning. En, en die is een van de organisatoren van de Nieuwhuisduik. Zeker! Ik heb ja, morgen een belangrijke taak. Um, nou, ik ben een nieuwjaarsduik. De boel een beetje in beweging krijgen en opwarmen. Vertel er eens over. Nou, we hebben er sowieso heel veel zin in morgen. Het is eindelijk zover. We hebben er echt heel lang naartoe geleefd. Nieuwjaarsduik. Um, om twee uur gaan we met z'n allen het water in. Maar daarvoor hebben we natuurlijk nog een heel evenementenprogramma. Daarna is er nog een uh, klein programma. Dus, uh, dus genoeg... Om te doen. Want um, even, jij draait zelf uh, ook? Of, nee, nee, nee. nee of, uh, we uh, hebben... uh, <laughs> want ik zag wel dat uh, DJ Lady Mix zou hier ook aanschuiven, ja. maar die, die zien we even niet uh, in beeld. Maar um, je, jij je hebt het dus helemaal aan elkaar geknipt. Ja, we hebben verschillende mensen die komen. Dus vanaf uh, half één lopen de schuimkragen over het hele terrein. Mm -hmm. Die ontvangen de mensen eigenlijk met muziek. Hartstikke leuk, dat hebben ze al een paar keer eerder gedaan. Uh, om 1 uur komt de DJ Lady Mix in actie. En ja, nou ja die gaat een setje draaien. Ik had eigenlijk willen vragen naar wat ze nou ging draaien, ja, dus dat weten we even niet. Maar dat uh, is ook wel een leuke verrassing van morgen. Mm -hmm. uh, daarna is er heel even rust. En om kwart voor 2 beginnen we met de warming-up. Uh, waaronder uh, dat wordt gedaan door Arlène Boumeau van de, van de Dance Academy. Uh, in Zandvoort. Mm -hmm. En dan iets voor 10 uh, seconden voor twee gaan we aftellen met z'n allen. En daarna rennen alle mensen lekker het water in. Oké, okay. en um, heb je enig idee? Want het is natuurlijk twee jaar uh, heeft het uh, niet plaatsgevonden. Mm -hmm. uh, voor zijn natuurlijk een aantal mensen wel uh, ja, het water ingegaan, maar niet, niet georganiseerd. Heb je enig idee wat je, wat, je, wat je kan verwachten aan hoeveelheden mensen? Ja, dat is altijd lastig om te zeggen. Het ligt helemaal aan het weer. Het ligt helemaal aan hoeveel zin mensen hebben, maar we verwachten wel. Uh, dat er morgen veel animo is... aangezien het inderdaad wat je zegt... de eerste keer in nou, twee jaar is dat mensen weer mogen duiken. We hebben wat ik net al zei een heel leuk programma... dus ik hoop dat daar mensen ook nog voor komen. Uh, dus ja... Misschien 4000, dat zeg ik nu even, maar dat durf ik niet te zeggen. Nee, met jullie werken ook nou samen met de alle andere partijen, met ook de die speelt een hele belangrijke rol. Ja, zeker. Morgenochtend om tien uur hebben we een overleg met de ringsbrigade. En de ringsbrigade bepaalt uiteindelijk of de weersomstandigheden goed genoeg zijn om te gaan duiken. Ja, heb je het een beetje bij, bijgehouden, de weers, uh, ja, weersverspellingen. Nou, <laughs> vandaag is het wat minder, maar het ziet ernaar uit dat het morgen wat beter wordt. Ja. Maar morgenochtend om tien uur weten we het uh, zeker. Ja. Oké, okay, nou mooi. En, ja. ja, ik hoorde het getal 4000. En als ze goed zand antwoord, dan kom ik natuurlijk elk jaar kijken. Ja. Dat je niet mij in het zwemboek ziet of verwacht. Ik heb ook een paar keer mee georganiseerd. En dan ging het ook 1500 en dan bleek het 2500 te zijn. Kan je dat allemaal kwijt straks? Want er is soep en er, is, er wordt een tent neergezet. We praten mm -hmm. over de rotonde, zeg maar, bij de haven. Uh, Hou je daar rekening mee met zo'n overschot? Of? Ja, we hebben met alles eigenlijk wel rekening gehouden. We hebben inderdaad een hele grote tent. Het, we hebben op het stand genoeg ruimte. Uh, met de veiligheid is ook rekening gehouden. We hebben inderdaad... Uh, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen... maar er zijn mensen die uh, op het verkeer letten. Um, we, er komen natuurlijk heel veel bezoekers ook van buiten Zandvoort. Dus die verplaatsen we, we dan naar parkeerplekken. Maar we hopen ook dat ze heel graag... of We hopen dat ze met de trein komen natuurlijk. Of met de fiets. Dat is natuurlijk het makkelijkst. Mm -hmm. um, dus ja, in principe hebben we wel met alles rekening gehouden. En we houden natuurlijk ook gewoon goed contact met de hulpdiensten. Moest er ook ja. nog ingeschreven worden, eigenlijk? Nee, dat hebben we dit jaar niet gedaan. Dat, um, vor, vorige edities was het vor, wel, Vorige edities he? hebben we dat wel gedaan. Maar dit jaar hebben we het niet gedaan omdat oh. in principe... Op de dag zelf komen er zoveel mensen dat we niet precies alles kunnen op bijhouden. Dus mm -hmm. we hebben gezegd, we laten dat los. Uh, mensen kunnen zelf gewoon een leuke muts halen. En dan ben je in principe ingeschreven. Nou, Die, die muts daar is al een voorraad van geloof ik. Ja. Ja. <laughs> Maar goed, uh, um, hoe heet het? Uh, ik, uh, ik heb het dus nou ja, één keer mee kunnen maken. En um, toen mocht ik het startschot geven. Morgen zal uh, collega uh, Lars Carré, geloof ik, ook nog eventjes een, een, een woordje spreken. Maar um, ja, ik moet zeggen, ik kijk altijd met, uh, met veel plezier toe kan ik vertellen naar uh, hoe iedereen het water in duikt. Dus ga maar, ga je zelf ook nog uh, het water in. Of je nee, nee, druk met de organisatie dus je, Dat, is, ja, dat het klinkt als een extra maar ik heb het gevonden, inderdaad. Ja, dat is het mooie, ik organiseer, ik kan ja, niet duiken. Ja, ja. Nee, ik heb zelf ook meegedaan, Nieuwjaarsduik. met vrienden een paar jaar geleden, dat vond ik hartstikke leuk. Um, en ja, ook vanuit daar ben ik ook een beetje gekomen bij Nieuwjaarsduik als... Uh, als projectbegeleider. Met hoeveel, met hoeveel man doen jullie dat eigenlijk? We zijn de, we de, zijn de organisatie. De hele, we hebben een bestuur van vier man. Ja. En daarbuiten hebben we nu, ik weet niet precies... maar hebben we heel veel vrijwilligers die ons natuurlijk helpen. Dat, mm -hmm. Maar dat is de dag zelf. Dat is vandaag met de opbouw. Uh, dus dus uh, soep scheppen, uh, mutsen uitdelen, noem maar op. Ja, uh, we, uh, dat is inderdaad een heel groot ged uh, gedoe. Ik weet ook nog een paar jaar geleden dat het inderdaad zo druk was... dat we echt met z'n allen heel druk die soep aan het schenken waren. Dat was echt heel heftig. Maar als het goed is, hebben we nu genoeg vrijwilligers. worden natuurlijk ook geholpen door de mensen die de soep leveren. Dus uh, dat moet goed komen. Voor uh, iedereen is soep. Leuk. Nou, ik, ik wens jullie in ieder geval uh, ja, echt heel veel succes morgen. Ik hoop oprecht dat het weer een beetje wordt wat het, wat het moet zijn. En tegelijkertijd, ik ja, neem aan dat mensen zich er ook niet van laten weerhouden, want uh, ze worden toch nat. Ja, um, ja, dus, ja, dus, op in elke nou ja, ja, dus, ja. dus in die zin, uh, nou, heel, heel veel succes en ook voor jullie allemaal. En, en dank ook voor de enorme inzet. Want uh, het is, uh, ja, zowel voor jullie als bestuur, maar ook alle vrijwilligers natuurlijk een, een enorme klus om het, uh, om het weer netjes te klaren. Dus heel veel plezier. wel Ja, gaat goed. Ja, jullie veel plezier. Nou, tot morgen en en, en dank, ik, uh, dank voor de komst. We gaan weer een uh, stukje muziek draaien. Ja, nou ja, wij gaan ook een stukje muziek draaien. We ja, <laughs> Ben al maar uh, hey. eerst nog hé, heel even over deze nieuwjaarsduik, de oudste van uh, Nederland. Ja. En uh, ja, ik ben eigenlijk net als uh, David uh, Molenburg, onze burgemeester, een uh, toekijker. Dat vind ik heel erg leuk uh, vanaf uh, de boulevard. En het is ook uh, van harte welkom natuurlijk hè, om even te kijken en uh, te genieten van het uh, programma eromheen. Ja, ja, zeker. Je hebt om twaalf uur, uh, beginnen ze al met uh, een gevarieerd uh, muziekprogramma. Uh, ja. En dat duurt tot uh, drie uur. En dan om uh, kwart voor twee hebben we de warming-up. Ja, ja, een beetje springen. Die is springen, altijd geweldig, een beetje springen. En ja. dan uh, word je begeleid uh, richting uh, de duik. Ja, is dan De duik. Die is dan, uh, ja, die is ja. dan om uh, twee uur. En om uh, kwart over twee, nou dan kom je weer terug. Ben je al lang terug uit het water. Muts je op, weet je wel. Hm. Tegen de koude handschoenen ja. aan. En uh, je, ja. je schoenen weer aan. Dat is wel belangrijk. Ja. En dan uh, genieten van uh, de bekende ettersoep. Ja, oh ja. Van de sponsor. Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, nou ja, dat is helemaal goed. En daarna hebben we natuurlijk nog uh, een muziekprogramma met, uh, van de DJ. En um, dus een, een beetje horser. Springen. Ja, die springen. Lady Mix erbij. En, ja, en uh, een beetje natuurlijk blijven opwarmen. Want uh, je lichaam koelt er natuurlijk een in hele korte tijd heel snel af. En dan moet er absoluut warmte aan worden toegevoegd. Zowel inwendig als uitwendig, zoals we dat noemen. Uh, dat is wel erg belangrijk. Ik ben... Het trouwens één keer bij geweest. Ook bij geweest. <laughs> Heb je meegedaan? Echt? Nee, nee, nee. Al oh, nee, nee. bij geweest. Nee, ik, oh, was, ja, ja. ik was aan het werk op de ambulance. En uh, toen was ik dus op het strand. Waar waren we daar... Uh, met zuster Van Duin dan was ik daar op het strand. En ook woonachtig, te zandvoort nog steeds. En met um, tussen de, ja, de, de mensen sommeren. Hè, want de mensen bleven toch veel te lang in een badpakje. badpakje uh, in, de, in de ijzige wind was het ook uh, staan. En dus ik, iedereen, uh, trek wat aan, trek wat aan. En, uh, want ja, ook die wind daarvan koel je ongelooflijk snel af. Dus dat is wel een zaak om uh, zo snel mogelijk weer wat aan te trekken. En je lichaam weer op te warmen. Dus. Zeker weten. Nou ja, ze zorgen in ieder geval uh, voor dat je het water in gaat. Dat je lekker uh, opgewarmd bent, uh, Benno. Ja. En Met dan de, dan de, de warming weer. up. En daarna natuurlijk ook gelijk weer aan de En aan de soep. Dus etensoep. dan komt het uh, helemaal goed. Dat denk ik Morgen al. je kan gewoon meedoen. Dus uh, ja, mocht, je nog, uh, mocht je je nog bedenken, Benno. <laughs> hè? Ze hebben vast nog wel een plekje voor je om mee te duiken. <laughs> Dan krijg je ook zo'n mooi Unox oh ja. muts na afloop. Oh ja, is dat zo? Oké. Okay. Zeker, zeker weten. Nou ja, morgen de Nieuwjaarsduik. 4000 mensen verwachten hier in Zandvoort. Dat is nogal wat. Is dat veel? Ja, dat weet dat, ik Ja, dat vind ik behoorlijk wat hoor. Oké, okay, oké. Okay. Dus nou ja, niet zo groot als Scheveningen, maar... Ja. Ja, wel een hele grote duik. Ja, ja, oké. Okay. Nou, we gaan het meemaken. We horen het wel. De collega's van de krant die zullen er volgende week wel over schrijven. Dus, uh, uh... Zeker weten. En de organisatie ook, hè? Ja, ja. Nieuwjaarsduik, uh, Zandvoort.nl. Vindt je meer informatie over uh, deze oudste duik van Nederland... die uh, morgen om twee uur weer gaat plaatsvinden? We hoorden in één plaat heel veel uh, bekende platen... de Best Disco in Town. Inderdaad, zo heet ook uh, deze plaat van de uh, Ritchie Family. Het is uh, half vier geworden, tijd voor de evenementen. Maar voordat we daaraan beginnen... ga ja. ik nog even naar een evenement uh, in uh, Engeland uh, bij Londen... Uh, in uh, Alexandra Palace. Oh. En daar wordt uh, gedart. het uh, weekend, uit, oh, ja. week uit dart, ja, en ja, dat uh, ja. volg ik uiteraard. Ja. Gisteren moesten uh, twee Nederlanders het uh, tegen elkaar opnemen. Dirk van de Bode moet ik zeggen. En uh, uiteraard uh, ook nog Michael van Gerwen. Okay. Die uh, namen tegen elkaar op naar de wedstrijd is gewonnen door uh, O Michael van Gerwen. en uh, met een uh, 4-1. Uh winst, uh, zeg maar, uh, komt hij in de kwartfinale terecht. Nou, geweldig. Dus ja. bij deze de update, en, uh, en Raymond, spannend. En, de, de, de... En, uh, nou, die ligt er al uit. Oh, die ligt er al uit. Die kan al naar huis. Ja, oh. alleen uh, Michael van Gerwen is uh, nog over nu uh, van de Nederlanders. Ja. En die spelen overmorgen weer. En uh, moet ik even kijken hoor. Uh, hmm. Ik bedoel overigens wel een beetje uitkijken waar je een Chineesje gaat halen in Londen. Dat had die Raymond van, uh, hoe heet die van zacht naam? Uh, had er een beetje... Uh, Raymond van Barneveld. Ja, die had er een beetje last van. Ja, dat... Klopt, klopt. Nou, uh, Michael, die moet uh, 1 januari weer. Oké. Okay. Om uh, 10 over tien, uh, s'avonds. Oh, dan pas. Oh, dus dat kan nog Tegen Chris Dobie. Een... Oh, nou. Dat de beste man mogen winnen, zullen we dan zeggen. Zeker hè? weten, pijltjes ja. gooien, hè. Ze dat. Ja, ja, ja, ja, ja. Pijltjes gooien. Pijltjes gooien. gooien. al okay. ook, wat ook uh, volop gedaan. Uh, ja, darters. nog steeds, nog steeds. Ja, ja, ja oké. Okay, maar uh, ja, geen uh, bekende namen uit uh, voortgekomen. Oh, nog geen talenten. Nee, maar je kan wel redelijk verdienen trouwens hoor. Oh, je ja. gaat de miljoenen vliegen voorbij hoor. Oh, oh oké. Okay. Bij de Dart. Dus, uh, nou, kijk eens dan. Ja, het is niet gewoon pijltjes gooien. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is zeker een hele kunst. Nou, we gaan het hebben over andere evenementen. Ja, we kijken even vooruit. En dan hebben we het over zaterdagavond 18 februari. Dan is het weer tijd voor de tweede editie van de Zandvoort Light Walk. Een buitengewoon populair. Uh, uh, wandeltochtje. Nou, Zeker. Het zijn er uh, niet één, maar het zijn er drie. Want de afstanden zijn 6, 14 en 18 kilometer. En de afstanden, en even kijken, die zijn allemaal vernieuwd. Uh, nieuwe routes ook. Uh, de, de deelnemers die gaan door het gezellige zandvoort, natuurlijk. Over het strand, uh, over het circuit. Uh, en alle deelnemers worden door de mooiste lichtkunstwerken en indrukwekkende lichtkunstwerken. Act worden ze verrast en daarop getrakteerd. En er zijn al heel veel aanmeldingen. Ja, er zijn een van de maanden. 70% is al uh, aan uh, kaarten, is al startbewijzen noemen ze het, is al uitverkocht. 7000 hè? geloof ik. 7000, ja. En um, 5.000 zijn er al ingeschreven. De Family Walk is uitverkocht. Dat is natuurlijk ook het leukste: Natuurlijk met je gezinnetje lekker meedoen. Dat is voor de 6 kilometer. De 1500 beschikbare startbewijzen vlogen daarvoor de deur uit. Voor de langere afstanden, 14 en 18 kilometer, dan moet je toch wel denken aan een uurtje of 4, uh, 3,5, nou, ja, 3 tot 4 uur lopen, zijn nog startbewijzen beschikbaar. En die inschrijving kan tot 6 februari of tot alle startgroepen uitverkocht zijn. Nou, dat wordt allemaal door Le Champion uh, georganiseerd. Um, dus daar moet je zijn voor meer informatie. En natuurlijk ook op onze website. Zeker en op de app. En op de app. Ja, en daar kan je ook alles terecht. Nou, dan hebben we het, was het net over een, uh, de, de Nieuwjaarsduik. Uh, heb je geen zin om um, uh, te gaan zwemmen, dan kan je ook om het water heen lopen. En dat kan tijdens een excursie van de IVN Zuid-Kennemeland. En dat gebeurt volgende week zaterdagochtend om 10 uur tot half twaalf. Dus nog maar anderhalf uurtje. In het. Uh, in het uh, Natuurpark, ja, Nationaal Natuurpark Zuid-Kermerland. En deze excursie gaan we genieten van het duinlandschap, hoe de duinen zijn ontstaan en welke veranderingen zich de afgelopen eeuw hebben voorgedaan. En wie zijn hierbij betrokken geweest? En welke invloed hebben de mensen gehad op de duinen? Ieder jaar tijd heeft zo zijn eigen schoonheid en er is altijd genoeg te zien. In de, de winters lijkt de natuur stil te staan. Maar hoe bereiden de bomen en de planten zich voor op de koude tijden? En als we geluk hebben, kunnen we aan de sporen zien... in het sneeuw of het zand welke dieren in de duinen voorkomen. Nou ja, dat weten we onder al wel. Zijn de herten. De herten, ja precies. Ja. De herten, de herten en nog eens de herten. Ja, ja, als ze nou zeggen, nou ja, daar loopt een buffalo. En dan, moet je, dan is er eentje ontsnapt uit het uh, ander park. En um, dan hebben we het over... Um, uh, even kijken, de, de binnen onze, de Europese bison. Uh, ja, die hebben we ook uh, lopen uh, bij, de, de, uh, bij, bij de Zeeweg. Hè? Bij de Zeeweg, ja, maar, dus, maar niet in het Nationaal Park zuid kennemerland hoor. Daar, daar nog niet. Uh, dus uh, wat dat betreft, even kijken. Je moet je wel even aanmelden. Dat is natuurlijk wel weer verplicht. En dat kan via www.mpl streepje zuidkennemeland.nl en dat is Nationaal Park zuid kennemerland Daar kan je terecht. En dan bij de zeeweg zie je trouwens ook paardjes in de duinen lopen. Ja, koningspaarden. Ja, ja. ja, ja dat, dat zijn wilde in inheemse paarden. En de, nou, die uh, moeten ook de nodige uh, helm, helmgras wegbreken. Dat zijn de maaimachines. Ja, de daar. grote maaimachines. Heel ja, goed. Precies. Nou ja Dankjewel voor de info. We gaan even naar de top 2000... Die is nog in volle gang en uh, vanavond om 12 uur... Uh, dan horen we weer de nummer 111. En dat is niet deze. Maar hij staat wel in de top 10, ook dit jaar weer, van de top 2000. Bij onze collega's van uh, Radio 2 tot een 12 uur dus uh, die lijst te horen. Maar je kan gewoon blijven luisteren uiteraard naar uh, CFM. En wij zijn er tot aan 5 uur vanmiddag met nu de Pianoman, Billy Joel. It's nine o'clock on a Saturday, a regular crowd shuffling. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star, if I could get out of this place.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 Franse uh, muziek. Uh, ja, moet ook kunnen, toch? Je hoorde Françoise Hardy en uh, Command Dier Adieu. Zo is het maar net. En uh, we gaan het nog even hebben over de nieuwjaarsduik, want... Uh we zijn het goede doel vergeten. Ja, we zijn niet helemaal... de plaat en niet die band. Nee. Maar, maar, de, de, de... Het goede doel van de nieuwjaarsduik. Ja, daar hoor je eigenlijk helemaal niemand over. En het goede doel is, is even kijken. Dat is het ontmoetingscentrum, de zonstroom, zandst, niet de zonstroom, maar gewoon zonstroom van zorgbalans is uitgekozen als goed doel voor de nieuwjaarsduik voor morgen. En het is gelijk morgen de aftrap van het tienjarig jubileum van uh, ja van zonstroom. Dus dat is hartstikke leuk. Ze zijn morgen aanwezig op het strand... Uh, de plek van Beach Club 10. Uh, collectebussen zijn aanwezig van 12 tot half drie. Uh, dus dat is hartstikke leuk. En ze hebben nog plek voor nieuwe clubleden. Hoort zegt dat voort. Heb je interesse? Bel gerust. We denken graag een beetje mee. Kan allemaal van maandag tot en met vrijdag. En uh, nou, Zal ik het telefoonnummer? Nou, ze zullen we toch wel een website hebben? Of, uh, web? Ik heb geen idee. Eigenlijk. Ik heb ook geen idee. Nou ja, uh, dus Zandstroom... Um, van zorgbalansen, die is morgen het goed, goede doel van de nieuwjaarsduik. Dus geef gul uh, tijdens uh, de nieuwjaarsduik morgen. Zo is dat. Zo Als je is het dat. water uitkomt, uh, even die portemonnee uh, leeg, uh, leeg gooien. Ja, toch? Is, is toch nat. In de ja, precies. heb je toch niks meer aan. Nee, daarom. Dus uh, inhoud uh, er meteen in. En, uh, ja, dan uh, heb je ook weer het goede doel hier in uh, Zandvoort uh, gesteund. Ja. Zo is het maar net, uh, Benno Veugen. Ik heb, nog, uh, heb je het uh, nog uh, ik... naar huis zin? Heb je nog oliebollen genoeg? Of, ja, ik heb oliebollen uh, Oké, okay, geef maar een seintje als je meer wil. Ja, he? ja, ja, Ik ja, heb ja, nog tuurlijk. een hele zak hier. Oh, kijk eens aan. We hebben het nog even over het strand. En uh, de handhavers komen regelmatig in contact met jonge kinderen. Bijvoorbeeld als kinderen hun ouders op het strand of tijdens een evenement zijn kwijtgeraakt. Uh, wanneer een kind in een vervelende situatie komt waarbij handhaving... ...van Zandvoort hulp verleent... ...dan kan het kind sinds kort een troostaapje krijgen. Het knuffeltje helpt bij het leggen van contact... ...en het biedt daarnaast troost en afleiding. De handhavers van Haarlem en Zandvoort zijn de eerste die werken met dit hulpmiddel. De burgemeester Molenburg is verheugd dat dit initiatief van de handhavers zelf is... En um, ja, hij verwacht er eigenlijk heel veel van. Overigens is het niet nieuws dat de hulpdiensten met knuffels komen. De ambulance diensten rijden al jaren met zogenaamde knuffelbeestjes. De politie en ook de brandweer hebben ze allemaal aan boord. Dus, maar... Zeker, maar dit is weer een nieuw ontwerp. Ja, dit is een nieuw ontwerp. En het is ook een aapje en zij hebben beertjes. En, um, en het, is, ja, het is natuurlijk zoals het uh, net genoemd is. Het is een, uh, een leuke middel om... Uh, tot verbinding te komen, hoewel mijn ervaring is dat kinderen hier toch wel heel raar staan aan te kijken in eerste instantie. Als je zo'n knuffelbeertje in hun handen duwt. Zo van, ja, wat moet ik hiermee? Ja, echt waar? Ja, dus, maar goed, het, je kan het gesprek daarmee wel weer op gang krijgen. Dus zeker, gaat het gaat ook om buitenlanders. Hè? Dat ze daar meer contact oh, ja, mee hebben. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja, dus daar de taal, we... taalbarrière, de beginnen we eventjes met een aapje. En ja. dan uh, komt de rest wel. Precies, precies. Nou, nou, nou dat is natuurlijk een, een heel leuk idee. En een goed initiatief. Zeker. Weet en nou heel goed dat de daar. Daarmee rondlopen met deze knuffels hier in Zandvoort. En ook in Haarlem trouwens. Ook daar uh, kunnen de kinderen uh, zo'n uh, troostknuffel uh, aapje krijgen van de handhavers. En die zijn er genoeg hè, tegenwoordig in het dorp. We komen ze overal tegen Benno. Hè. Oh ja. Dus uh, parkeer je auto niet even fout. Want uh, er loopt alweer een handhaver uh, okay. rond. In ieder geval uh, genoeg handhavers. Uh, ook vanwege de nieuwe parkeerregels uh, hier in Zandvoort. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal verder gaat trouwens met het uh, parkeren in het uh, nieuwe jaar. In 2022 was toch heel veel rumoer uh, rondom het uh, parkeren. En uh, ja, heel veel tegenstanders in ieder geval, maar er is altijd als je wat nieuws uh, doorvoert. Gaat het in 2023 veranderen? We wachten het af. What I've got is what you need. Love, love, love, love, Say what love, love, Is love, love, De disco-klassieker van uh, Unique, hoor je, en uh, What I've Got is What You Need. Het is uh, ja, bijna vier uur geworden, we hebben nog even een uh, kort bericht zo vlak voor vieren. Ja, uh, het gaat uh, even over de buren in Muiden. Daar uh, is uh, gisteren, heeft daar het pont 8, uh, Rexpont 8 om precies te zijn... in Velsen haar laatste oversteek over het Noordzeekanaal gemaakt. Het is een dieselpont en die heeft 90 jaar gevaren, heeft 5 miljoen vaarten in totaal gemaakt... 5 miljoen kan je nou En uh, die dieselpomp is, uh, heeft plaatsgemaakt voor een elektrische variant. En gisteren is daar zeer morieel afscheid genomen. En dat ging natuurlijk met, een, uh, met de traantjes. Want ja, uh, dat werd met grote woorden pijn voor echte pondliefhebbers. Zo schrijft de kant uh, van pond ben je ineens vuilnis geworden. Want je doet niet meer mee. En er is zelfs een pontliefhebber Jacques van IJsseldijk, en die denkt er zelfs aan om de pont te kopen voordat hij uh, geslopt wordt en in een van de hoogovens verdwijnt. Hey, wat gaat hij ermee doen dan die, uh, met zijn pont? Nou ja, misschien een uh, toerbootje van maken. Uh, een toerbootje. En het Noordzeekanaal in de lengte op en neer varen, dat kan natuurlijk ook. En lekker uh, dieselrook en uh, zo. Ja, ja precies. Ja, ja. Uh, dus, uh, mm. nou ja, misschien wordt het een uh, varend museum. Wie zal het zeggen of hij maakt er een, uh, een koffiebarretje van, dat, uh, ja, dat kan we kunnen ook heel veel dingen doen. Nou, het is zo'n beetje historie een, een dieselpont. Benno. Ja, dat is uh, dieselponten zijn voorbij. En wij zijn uh, niet voorbij, want wij zijn ook historie, want we bestaan al 32 jaar in de ja, lokale precies. omroep. Ja. En uh, ja, vroeger, vroeger, nee, daar, daar komt hij hoor, nee, de, oude, ja. de, oude, de oude man. Vroeger, uh, toen hadden wij uh, tijdens uh, de uitzending hadden we een, uh, een phone in. Oh ja. Konden mensen gewoon ja, inbellen en dan konden ze uh, bijvoorbeeld uh, iemand uh, de groetjes doen. Oké. Okay. Papa, mama, de vriend of uh, vriendinnen, uh, alles, uh, alles kon op de radio. En dat was uh, de CFM uh, phone-in hadden we dan. Maar dat, uh, daar werden meteen ook uh, verzoekplaten aangevraagd. Oh. En vroeger had je ook uh, trouwens uh, Engelse of uh, Amerikaanse radiostations. En die heetten allemaal als uh, CFM en allemaal van dat soort uh, namen hebben ze daar. Ja, ja. En uh, ja, daar, uh, daar deden ze altijd een uh, request line. Oké. Okay. En uh, van die request line hebben ze ook platen gemaakt. En dat is dit hier: een Lekkere hip-hop-plaats uit de jaren 80, zo uh, tot aan 4 uh, uh, uur. You know that I'm nasty If you give me the chance Would you fly girl I bet you in the mind of money I can rock your world Because when I'm in the mood to get things done The hotel is the place we can have big fun And if it doesn't sound right and you don't agree Let's go to my house cause I got the key I don't have a waterbed and the reasons why Because it's not necessary Don't need to lie So if you wanna be my girl you must come correct And you might be the girl that I would select Cause on the heavens above but known to be the prince love When it comes to me and me you do have to shove Pretty living. Would you like to be